van Kesteren met het NOS-journaal. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt een deel van de inwoners van Zevenaar Zuid en Didam voor besmet water. In het drinkwaterreservoir zijn opnieuw sporen gevonden van de enterokokkenbacterie. Op de website van gemeente Zevenaar staan de postcodes van huishoudens die hun water eerst drie minuten moeten koken voor ze het kunnen drinken. De inwoners kunnen wel gewoon douchen of de afwas doen.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 De veiligheidsregio benadrukt dat er geen gevaar bestaat. Net als gisteren probeert de brandweer van Tiel het probleem te verhelpen... door het riool met veel water door te spoelen. Almere City heeft zijn eerste doelpunt gemaakt in de eredivisie. De goal van Danny Post mocht niet baten voor de eindstand. Almere City werd verslagen door FC Twente met 1-4. Bij Feyenoord tegen Fortuna Sittard speelden de Limburgers tegen 10 man... vanwege een rode kaart voor Nieuwkoop. Toch bleef het 0-0... En in Alkmaar won AZ, overtuigend van Go Ahead Eagles... met onder meer een goal en assist van debutant Ruben van Bommel. Daar werd het 5-1. Het weer, vanavond enkele opklaringen. Vannacht is het helder, met in het midden van het land kans op mist... en een graad of 15. Morgen zonnig met een warme lucht uit het zuiden. En daarmee wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1554. Nog één uur muziek hier op je eigen lokale radio. En dat doen we met de Song Gardeners. Dat is weer een single future lives. De twee dames die zingen er lustig op los. Daarna komt Ross Christopher met The Eternal Nature of Temporary. En ja, ik had het in de vorige uur had ik het er al over Sherry Finzer van het... Uh, Labels, labels zelfs. Uh, high Octave. Uh, nee, niet High Octave. Uh, hard Dance Records. En um, nou, nog een label. Higher Level Media. Dat is het. Uh, maar Sherry is een uh, begradigde uh, fluitspeler. Hij kan op heel veel fluiten zelf spelen. En heeft er ook naar natuurlijk heet. Die heeft een, uh, een bijzonder album gemaakt, de Gratitude Project. En dat is een uh, totaal album van iets meer dan 25 tracks geloof ik. Het duurt 1 uur en 44 minuten, dus dat is gigantisch. Het is eigenlijk een beetje een verzamelwerk van wat ze de al afgelopen jaren heeft gedaan. Dan gaan we terug in de tijd met uh, James Asher, Raynawal en Al Alkrummer Khan. Ja, ik ga hier een beetje wat van uh, cd draaien. En wat Sherry Vincent deed uh, voor zichzelf, de Best Of, dat heeft Al Groomer Khan in 2020 al gedaan. Die heeft een cd gemaakt met The Best Of en twee nummers, twee albums achter elkaar van uh, Al Groomer Khan uit Duitsland. We sluiten af met uh, Mary Cosper. Gospe, Time To Shore en I Choose Love, zo heet de track waar we ons laatste naar gaan luisteren. Peacefulradio.info. Daar vind je alle informatie terug. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio.